Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters praten vanavond weer over oranje wedstrijden op grote schermen. Aanstaande donderdag gaat het hem sowieso niet worden voor de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar voor de potjes daarna heeft het kabinet de deur op een kier laten staan. De missionair minister Grapperhaus praat er vanavond over... met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, zegt de voorzitter. Laat niemand ons wijsmaken dat mensen keurig op anderhalve meter blijven zitten... als, als er veel plezier is rondom het voetbal. Ja, dat, dat heeft ook wel een, wel een betekenis. Aan de andere kant, uh, we worden steeds beter gevaccineerd. Uh, er kan steeds meer mensen gaan toch naar buiten. Nou, die weging moeten we gaan maken. Enorme schermen in parken en pleinen blijven sowieso verboden. Maar er is wel een kansje dat bijvoorbeeld kroegen de wedstrijd... ...mogen gaan laten zien. Scholen moeten de komende tijd keihard aan de bak... ...om corona-achterstanden bij leerlingen weg te werken... ...en daarvoor worden allerlei programma's opgezet. Maar een deel van de scholen is bang dat er in de haast... ...verkeerde keuzes worden gemaakt, zeggen ze tegen het AD. Ze kunnen kiezen uit, een, uit meerdere opties... ...langere lesdagen, extra lessen of bijvoorbeeld het inzetten van privéleraren... Dat is een flinke klus vinden docenten. Zij willen liever meer tijd om erover na te denken. Ook zijn ze bang dat het oplossen van de achterstanden voor extra werkdruk gaat zorgen. Israël heeft een nieuwe regering. Voor het eerst in 12 jaar zonder Benjamin Netanyahu als premier. Steeds meer partijen willen niet meer met hem samenwerken. Onder meer omdat hij wordt verdacht van corruptie. De nieuwe regering is een behoorlijk mengelmoesje. Er doen acht partijen mee van links tot rechts. En ben je geboren in 1994, dan kun je vanaf nu een prik afspraak maken. Dat heeft de missionair minister De Jonge net op Twitter gezegd. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer of Moderna. En het weer nog, opnieuw veel zon en zomerse temperaturen. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanmiddag en vanavond zijn er vanuit het noorden wel wat meer wolken. Het blijft wel droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Uh, vanzelfsprekend is het er nog niet. Er zijn alle mensen die zijn, uh, die hebben expliciete meningen over homoseksualiteit, transgenderisme, transseksualiteit, noem maar op. En uh, eigenlijk is het zo, zolang er meningen zijn, uh, expliciete meningen zijn, zijn dingen nog niet geaccepteerd. Ja. Want als er dingen geaccepteerd zijn, dan uh, worden ze als normaal bevonden. En dan praat je er eigenlijk niet over. En zolang er over gepraat moet worden, moet er een prijs zijn. Dan is het gewoon, dat is gewoon duidelijk.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 Mm-hmm. And do it again From the middle to the top